Met het Terug op de Islamitische staat heeft gifgas gebruikt in Syrië. Volgens een Koerdische militie gebruikte de IS het wapen tijdens aanvallen eind juni in het noordoosten van Syrië. De Koerden konden niet zeggen welk gifgas er is gebruikt. Aan Koerdische kant is niemand aan het gifgas overleden. Volgens de Koerdische militie zijn de strijders die aan het gas zijn blootgesteld op tijd naar het ziekenhuis gebracht. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen zegt ook bewijs te hebben dat de IS gifgas heeft gebruikt. Het kabinet wil het medisch beroepsgeheim inperken om fraude met uitkeringen tegen te gaan. Als justitie fraude vermoedt met een arbeidsongeschiktheids- of zorguitkering, moeten verzekeringsartsen en medische adviseurs een patiëntendossier afstaan als justitie daarom vraagt. Dat schrijft Dagblad Trouw dat het conceptwetsvoorstel in handen heeft. De nieuwe wet is twee jaar geleden al aangekondigd. Aanleiding was een zaak met twee psychiaters die aan fraude met wo uitkeringen en PGB's hadden meegewerkt. In Irak zijn bij een bomaanslag meer dan 100 mensen gedood die het einde van de Ramadan vierden. De bom ging af op een druk marktplein in een plaats ten noordoosten van de hoofdstad Bagdad. Onder de doden zijn veel kinderen. Terug op islamitische staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In Mexico zijn zeven mensen gearresteerd die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de ontsnapping van drugsbaas Joaquin Guzman. El Chapo, zoals zijn bijnaam luidt, wist afgelopen zaterdag via een tunnel te ontsnappen uit zijn zwaar bewaakte gevangenis. Volgens de regeringsfunctionarissen moeten drugscrimineel daarbij hulp hebben gehad van gevangenispersoneel. De directeur van de gevangenis is inmiddels ontslagen en tientallen medewerkers zijn verhoord. De Mexicaanse regering liet verder weten dat Amerika twee weken voor de ontsnapping had gevraagd om de uitlevering van Guzman. Het weer, het is bevolkt en plaatselijk kan het regenen. In de nacht is er kans op een bui, vooral in het zuiden en oosten van het land. Morgenochtend is het overal weer droog en gaat de zon schijnen. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. <ZDF>. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Irak en zijn leiders moeten liever zijn voor deze krimen van abuse en destructie. ZFM Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 25 jaar. Can touch this? Live. Live. Sorry about the music. Dit is 25 jaar. ZFM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 6.9 ZFM CFM Ik water in de Mexicaanse sky. Drink some margaritas bij me,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 liefgebonden gebondene grenzen leeft mijn leven volledige anarchie. Ik heb gezien, alles kan zo in gauw, de ingaan. Dus dan de lieve gauw, mijn insteken zonder naar de mouw. Ik zie mezelf niet zo gauw, niets doen. En moeten buiten met mijn tanden op taal Dus ik lig wakker, deel de nacht te dromen. Dus zonder spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk, zie de zon opkomen. licht wakker in bed, Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten.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 Ik heb z'n nachten, yeah. En ik wil back to the future. De voet de plek van mijn voeten. Ik rij straks de stad licht te sturken. Blikken voor ijzer in de stad voor mijn schurken. Zoon in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een masterplan. De gunst met de daarvoor, de geeft aan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers die kiemen lustig duiken, we stil zitten. Klaar voor de arts. zie je Delaline Kicks verslaven. Net alsof jij aan de heroïne zit. De klok tikt door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gang.